Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Rutte en minister Ploemen zijn twee dagen op bezoek geweest... bij de Nederlandse militairen in Mali. Het bezoek was niet van tevoren aangekondigd. Gisteren waren ze in Gao, waar de meeste van de 450 militairen zitten. Vandaag voerden ze in Bamako overleg met de president en de premier. De Nederlanders verzamelen en analyseren inlichtingen voor de VN-missie in Mali. Volgens de premier is dat werk van onschatbare waarde voor de VN. De omstandigheden zijn zwaar, zei Rutte, maar volgens hem worden er concrete resultaten geboekt. De Nederlandse Staat en de stichting De Thuiskopie zijn het na een jarenlang conflict eens geworden over de betaling van auteursrechten. De staat betaalt de stichting 33,5 miljoen euro, zegt staatssecretaris Steven. Het geld gaat naar componisten, scenario-schrijvers, tekstdichters, fotografen en journalisten. En ook beeldend kunstenaars, regisseurs, omroepen en producenten ontvangen een deel. Het geld komt uit de heffing op onder meer cd's, dvd's, harddisks en laptops en smartphones. Wietelers en koffieshophouders die worden veroordeeld krijgen steeds vaker geen straf. Vorig jaar gebeurde dat 45 keer, een verdrievoudiging in enkele jaren tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak, die zijn opgevraagd hoe nieuwsuur. De veroordeelden waren wel strafbaar, maar omdat ze zich wel aan de belastingregels en de veiligheidsvoorschriften hielden, vond de rechter een straf niet passend. In België dreigt een langere staking. De socialistische ambtenarenvakbond dreigt met een staking voor onbepaalde tijd. Die zou volgende week moeten ingaan na de 24 uur staking van maandag de 15e. Ook vandaag is er in België gestaakt tegen de bezuinigingen en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67. Brussel was het centrum van de acties, het treinverkeer naar Brussel lag nagenoeg stil. En dat geldt ook voor het openbaar vervoer in de hoofdstad weer nog buien met kans op onweer, hagel of natte sneeuw. Minimum temperatuur dicht bij het vriespunt. Vannacht mogelijke misbank en kans op gladheid. Morgen droog geregeld zon en 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is John Zahoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeers... Entonces, Zandvoort. Zandvoort, heeft Zandvoort heeft het En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. Zie, Maandag, maandagavond, 21 uur, tijd voor ZFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Ik heb er zin in, in deze donkere dagen van december. Daar kan natuurlijk een beetje kerstmuziek in komen. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, wat mogen we verwachten? In ieder geval muziek van Marvin Hemlis, een hele bekende componist. Natuurlijk wat kerstfilms. Ja, in december moet dat kunnen. Uh, onder andere Surviving Christmas, uh, Christmas with the, uh, the Cranks, uh, Home Alone natuurlijk niet te vergeten. En de muziek uit de prachtige film Legends of the Fall, uh, James Horner. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen. En uh, december is de tijd dat ik John the Revelator draai. En daar begin ik natuurlijk mee. Een begrip in Haarlem en Omstreken natuurlijk. Worried Dreams, een prachtig nummer. En uh, ja, een blues nummer. Heeft het iets met film te maken? Nee, helemaal niks. Maar in de maand december draai ik dit gewoon nummer altijd aan de opening. Ja, tijd voor een warme chocomel. Een bischopswijntje of misschien een koud biertje. Tijd voor van Cinema. Het programma waar niet aangelekte selecte muziek uit de computer getrokken wordt... maar alles persoonlijk wordt uitgezocht. Van klassiek tot pop, van jazz tot ja, noem het maar op. Alles zit erin. En we beginnen natuurlijk met een paar reclamedeuntjes... die iedereen zo langzamerhand wel uh, gehoord moet hebben op de radio. En ik denk ook deze. Komt-ie. Het is natuurlijk home van Edward Sharp en de Magnetic Zero's. En uh, iedereen kent dit nummertje wel van de reclame van uh, IKEA, het woonwaarhuis met die gezellige bankjes waar je zo heerlijk op kan zitten, zou ik maar zeggen. Home was dat. En we doen nog een uh, reclame-jingle. Want ik zag ondanks, onlangs deze week de reclame van Coca-Cola voorbij komen. En wie schetst mijn verbazing dat ik deze muziek daaronder hoorde?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 If you, it, If you win it Comes and, comes and goes in a minute Where's the real stuff in life To cling, cling to Love is the answer Someone to love is the answer Once you found her Build your world around her Make someone happy Make just one someone happy And you will be happy too Schitterend einde natuurlijk. Jimmy Durante uit de film Sleepless in Seattle. En mooie muziek onder de Coca-Cola reclame. Make someone happy. Het nummer is natuurlijk talloosmalig gecoverd door allerlei jazzartiesten. Maar perfect natuurlijk in deze donkere dagen. Maak iemand blij, maak iemand gelukkig. En wie weet gaat dat lukken met een kaarsje en een glaasje wijn en een mooie ke kerstboom. Ja, die staan hier ook in de studio. De kerstboom is versierd, er hangen wat lichtjes aan de muur en hier op het bureau... Op de CD-speler staan twee prachtig aangeklede ijsberen, dus het gaat tijd worden voor Kerst. En dan begin ik met een film die uh, ja niet zo bekend is, waar hele mooie muziek bij zit: Christmas with the Cranks. Het gaat over Luther Crank, is een man die besluit om Kerst en alles wat erbij hoort over te slaan. En in plaats hiervan gaat hij op vakantie met zijn vrouw Nora. Maar wanneer zijn dochter op het laatste moment besluit om met de feestdagen naar huis te komen, wordt hij gedwongen om weer aan alle kerstverplichtingen te voldoen. Ja, je snapt het wel, kerstmuziek van de bovenste plank. En we gaan luisteren naar het nummer van White Christmas, gezongen door Tien Sugand, Indiase. With de cranks. Uh, ja, deze klanken hoor je niet op uh, Sky Radio met hun uh, 50 kerstplaatjes. Dit zijn echt unieke klanken, dus uh, wees er bewust van. En de volgende is ook een, echt een mooie knaller. The Ramones, Merry Christmas. En vooral de titel van dit lied, ja, dat vind ik echt mooi. I don't want to fight tonight with you. Ja, je kent ze wel, die kerstineetjes waar opeens onverwerkt leed naar boven komt en waar het gezellige kerstineetje ontaart in een grote ruzie. The Ramones. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Oh. What is it? Merry Christmas, I don't want to fight with you tonight. De Ramones, dat is een andere koek dan White Christmas natuurlijk. En dan kom ik bij een hele bijzondere componist, Marvin Hamlisch En daarvan ga ik een paar nummers draaien. En ik begin met de film Ice Castle. Dat vraagt over uh, Alexis Winston, uh, gaat het allemaal voor de wind... totdat ze een tragisch ongeluk uh, roet in haar uh, jonge leven gooit... Ze was namelijk een getalenteerd kunstenaar. Deze film gaat over schaatsers. En ik begin met een nummertje om de overgang een beetje soepel te houden... van de Alan Parsons Project uit de soundtrack Ice Castle Voyager. bij de Remote wat rustige klanken van de Alan Parsons Project... ...het nummer Voyager uit de film Ice Castle... ...en dan komen we terecht bij de man waar het om draait... ...Marvin Hamlis, eh, geboren in 1944... helaas te vroeg overleden, 6 augustus 2012... ...68-jarige leeftijd, eh, ik geloof dat hij een niertransplantatie had... ...en eh, ja, er is het nog een poosje goed gegaan... ...maar daarna zijn er toch allerlei complicaties gekomen... ...en het is een uiterst beroemde componist... De uh, een van de weinigen, samen met Richard Rogers, die zowel een Emmy, een Grammy, een Oscar, een Tony en de Pulitzer Prize heeft gewonnen. En een van de nummers die ik laat horen is uh, uit de film Ice Castle. Through the Eyes of Love. Wordt gezongen door Melissa Manchester. Prachtig nummer. Wordt veel gebruikt op trouwerijen in uh, de Verenigde Staten. Through the Eyes of Love. Vind hem Nobody does it better uh, uit een uh, James Bond film en uh, The spy who loved me en misschien draait direct nog wel een stukje eruit en uh, de, ja, Marvin Hamilus is natuurlijk bekend geworden door een film The Way We Were heb ik dacht ik vorige week gedraaid, met Barbara Streisand en uh, Robert Redford ik dacht hij daar twee Oscars voor gekregen had en ook van de volgende film heeft hij een Oscar voor gekregen dat is deze kent u allemaal Ja, de legendarische klanken uit de film The Sting. Uh, eigenlijk is dat de muziek van uh, Scott Joplin, ragtime muziek, maar door uh, Marvin Hamless uh, grandioos bewerkt tot een enorme hit. En een knaller in deze film. En ik sluit af met de muziek van Marvin Hamless, met toch de Spy Who Love, Me. de titelsong. Carly Simon. Carly Simon, I love James. Maar dan bedoelt ze James Taylor, want dat was haar vriendje op dat moment. En niet uh, James Bond, zoals iedereen altijd dacht. Ja, tijd voor de westernmuziek. Zoals altijd, doen gebruikelijk op deze maandagavond. Een kwartiertje westernmuziek. We beginnen natuurlijk met Ennio Morricone. Good, bad and ugly. Prachtige klanken van Indio Morico. Het uh, fistful of dollar sweet. En ja, dat nummer duurt iets van 13 minuten. Dat gaan we niet helemaal draaien natuurlijk. Zonder hem af te breken, maar ja. We hebben nog meer westen muziek die we willen laten horen. En dan komen we terecht bij ook een hele mooie componist. Ook weer uit het Italiaanse stal, zou ik maar zeggen. Stelvio Cipriani, een jochie wat in de kerk kwam. En uh, eigenlijk onder de indruk was van het kerkorgel. En door een priester daar eigenlijk zijn eerste lessen op dat kerkordeel kreeg. En ja, die jongen die is uiteindelijk naar het conservatorium gegaan. En op jonge leeftijd al daar afgestudeerd. En ging spelen op uh, cruiseschepen. Ja, de Italianen hebben veel cruiseschepen. Dat zijn we niet vergeten door de kapitein Schettino, zou ik maar zeggen. En uh, op die cruiseschepen, daar ontmoette hij van alles. Hij heeft onder andere Dave Brubeck ontmoet. Maar later werd hij de vaste pianist van uh, Rita Pavone. Misschien kent u haar nog wel. En de Italiaanse zaris. En die Stelvio uh, Cipriani heeft ook de nodige westenmuziek muziek gemaakt. En uh, ik laat een paar nummers horen uit Blind Man, de main titel.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 Cipriani. Eh, als je deze film ooit nog eens ziet, dan moet je goed opletten, want in deze film speelt een van de Beatles mee. Ringo Starr als filmster, Blind Man. Ja, eh, ik doe er nog eentje uit de western hoek. Ja, echte western is het eigenlijk niet. Maar de film heet Western. En het is eigenlijk een soort road movie. En de muziek is van Bernardo Sandoval, een Fransman. Spanjaard, woont net op die grens daar. komt hij? Dus dat Hij heeft een bijzondere titel. Die heet namelijk gewoon Western Film uit 1997. Uh, Bernardo Sandoval is de componist van deze soundtrack. Het is eigenlijk een gitarist. En, uh, ja, Componeert en uh, ja, moderne, een beetje flamingo muziek. Ja, u heeft geluisterd naar het eerste uur van uh, ZFN Cinema. Mijn naam is Elke Beuving. Ik heb het weer met veel plezier voor u samengesteld. Er zit wat kerstmuziek in. Tweede uur nog iets meer kerstmuziek, maar een wat rustige kerstmuziek. En uh, ik hoop dat u tweede uur er weer bij bent. Ik ga er nog uit met de vaste tune van dit programma. Tot na de klok van tiener. 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende.